We zijn een van de meest welvaarde landen die er zijn, en we zijn bezig met alles te verkloten. Dus om de concurrentiekracht van de economie te herstellen, moet de btw zakken van 21 naar 19 Tweede punt: de lasten op de loonlasten, de hoogste van de wereld, daar moeten minstens 12 vanaf. Dan kunnen we weer concurreren met die buurlanden. En, uh, de vennootschapsbelasting moet stoppen met 34% eisen en de grootste te laten wegkomen zonder te betalen. Dat moet 20% zijn voor iedereen. Wat kost dat? er? Ik heb dat helemaal uitgerekend. Dat kost in totaal 5,23 miljoen. Dus uh, miljard. 5 miljard 230 miljoen. Nou, waar houden we dan dat geld vandaan? Ah, dat is toch godsverdomme al gemakkelijk. Het is niet omdat de, de onderneming meer vrijheid geeft om te werken, dat er moet de miljardairs sparen. Je kunt niet de twee doen zoals ze nu doen. Als je dan ziet, je kunt zeggen we gaan een, een vermogensbelasting invoeren. Ze mogen voor mijn part zoveel vermogensbelasting invoeren als ze willen. Met mijn zwart geld ga ik wel... Uh, naar de Canarische Eilanden, naar Ronteven en naar Zwitserland. Maar wat dat ik niet kan doen, dat is uh, als ik een dure villa heb, die meer dan uh, 2,5 miljoen uh, gekost heeft, ik kan de dien onder mijn arm steken en zeggen: ik ga ermee naar buiten. Worden. Dus om dat stukje dat we tekort komen om onze economie weer concurrentieel te maken, is die 5,23 miljard, bo, we gaan. Alle villas van meer dan 2 miljoen en half belasten totdat we die 5,23 miljard hebben. Zo simpel is dat. En ze zullen wel klagen dat ze aan de honger dood toe zijn, maar we kennen al die kapitalisten, eh, laat ze maar klagen. Eh, het volk is maar veel meer dan eh, die, die 20, 30, <kijen> Laat ze maar betogen met de snoeis in de wadstraat. Als dan een paar bakstenen kopen om eruit in te gooien. Voor mijn part. Je moet geen schrik hebben van zo'n ding, maar je moet radicaal zijn. En wat doet onze regering? Dat ze de grootste slapjanus niet kan inbeelden. Als er wat gebeurt, oh, dat is uit, nu gaan we dat invoeren. Zo dus echt casuïstisch, gevalletje per gevalletje, in altijd hele kleine beetjes. Ze weten wel dat ze de loonlasten moeten verlagen. En ja, we gaan de loonlasten verlagen, voor de diep tussen 21 en 23 jaar en dan denken ze dat het opgelost is. Dus dat is het eerste probleem dat opgelost kan worden. Zijn ze daarmee gered? Nee. Dan kunnen we weer concurreren, dan kunnen weer exporteren. Want dat is het enige middel om te groeien. Wanneer de publieke koopkracht dus van de staat, en de private koopkracht van de burgers, ja, verlaagd door de besparing die men moet doen voor Europa, om, om dat begrotingstekort onder controle te krijgen, van waar kan de groei komen? Maar van twee dingen, ofwel van de investering, ofwel van meer export. Maar van de investering, wie gaat er komen investeren van het buitenland, directe investering, bij ons, waar we de hoogste loonlast hebben van heel de wereld. Ik hoorde van Quickenborne nog triomfantelijk zeggen als dit terugkwam van China en wel voor miljarden uh, bestellingen in de pipeline zitten. Er is nog niet één van uitgekomen. Niemand is zo zot om hier nog te komen investeren. Dan kunnen ze zeggen, onze ondernemers zullen wel investeren, maar toch niet in een klimaat van animal spirits, van, van pessimisme. Moeten zot zijn om dat massaal in te investeren. Dus de groei moet dan komen in een economie die overal moet bezuinigen, moet komen van de export. Dus daarvoor is het nodig dat we die drie maatregelen nemen. BTW naar beneden, sociale eh, loonlast, patronale loonlast met 12% naar beneden en vernootschapbelasting naar beneden. Zijn we er dan uit? We kunnen dan 65.000 arbeidsplaatsen schaffen. En we kunnen dan 2,7%. Groei recupereren. Maar we zitten al met een negatieve groei, dus het net resultaat zal maar 1,5% zijn. Is dat genoeg? Nee, dat is niet genoeg. En Daarmee trekt de economie niet uit het moeras. En dan heb ik eh, me zitten zotdenken: wat kunnen we bedenken om er definitief uit te groeien? En een van de dingen die ik kan bedenken is: er komen alle jaar 50.000. Nieuwe gezinnen bij in België. Een aantal van mensen die gescheiden zijn, een en, en nieuw gezin vormen. Het 50.000, dat wil ik zeggen, er moeten eigenlijk 50.000 woningen bijkomen. En dan heb ik gedacht, laat ons gedurende vier jaar alle jaar 50.000 woningen Door het feit dat we ze kolossaal bouwen, wil ik dat zeggen dat wat we moeten aankopen. Dus de bouwmateriaal kunnen we voor veel, veel lagere prijzen krijgen dan dat het individu kan krijgen. Het enige probleem zijn de grond, de kosten van de grond. Hè. Maar dan heb ik uitgereikt, heb dat altijd uitgereikt door mensen uit de bouw. Als je zo uh, de naast van die 50.000 per jaar, de naast uh, eens gezinswoning van 124 vierkante meter, dan kunt je die bouwen het af van of in Vlaanderen of in zijn, tussen 185.000 en 225.000. Dat is, we bouwen niet met de bedoeling van te verhuur, maar met de bedoeling van te verkopen. In een tijd van onzekerheid, als nu, wat gaat er gebeuren? De dokter, de bakker, de beenhouwer, die niet meer weten waarom moet mijn geld in steken, die gaan zeggen, we kopen zo'n appartementje. En die, gaan, die Broodjes gaan die verkopen. Die laat je maar verkopen en laat er maar dure huren vragen in het begin. Daar moet je niets van aantrekken. Politiek is wat het is. Je moet eerst maken, als die woning gebouwd wordt, dan komen er 250.000 arbeidsplaatsen per jaar bij. De vraag is, hoe gaan we die sociale houding financieren? Want dat kost anders. Om, om 200.000 woningen te bouwen in vier jaar tijd, dat kost 20 miljard. Dan zou ik zeggen, voor de naaf moet dat gefinancierd worden door bouwonderneemd. Die wel zullen wel investeren als ze worden, dat ze een serieuze vrouw kunnen aan verdienen. En als ze zeker zijn dat ze het kunnen verkopen. Maar voor de naaf kunnen beroepen op het volkskapitaal. Je moet bedenken, er staat voor de moment... 235 miljard op spaarrekeningen die nu nog 0,80% opbrengen. Dus niets. Hè? En we zeggen, je zet je geld op een spaarboek en je verliest eruit, want inflatie is natuurlijk veel meer dan 0,8%. En als gaan die mensen zeggen: Kijk, als je in de sociale houding die die huizen bouwt, investeert en kasbonds koopt dan garanderen wij 3%. En wie moet die garantie geven? De balische staat. Als de balische staat banken die zo rot zijn of dat ze groot zijn, aan het infuus durft hangen en daar niet durft te investeren, dan moeten zij, mijn heren, wat zijn jullie eigenlijk voor een bende